Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Best met vermoedelijk een spookrijder zijn gisteravond na twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen zijn er volgens de politie slecht aan toe. De spookrijder reed frontaal op een andere auto. Het weer in het zuidoosten is er bewolkt en valt wat regen in de rest van het land. Ook wat opklaringen, maar ook kans op een enkele bui met onweer of hagel. Het wordt een graad of 18. Vanmiddag vanuit het zuidwesten meer buien. Vannacht buien langs de kust. Morgen overdag trekken ze verder het land in. Het wordt dan met 16 graden iets minder warm.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 Van Two Doors Door Club hier in de zaterdagmorgen. En are you ready? Misschien is dat wel. Ja, het is de grootste paard geworden, volgens mij afgelopen jaar. En uh, het is uh, vandaag 1 oktober. En uh, ja, wat doen we altijd weer? Uh, de, onze opening van het tweede gedeelte. Een kijkje in het verleden. Yes. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Wat gebeurde er allemaal door de jaren heen? We doen een kleine greep eruit. Want er zijn best wel weer grappige dingen gebeurd. Onder andere Yosemite National Park. In, uh, in 1890 uh, wordt uh, officieel uh, geopend. En uh, als je nou kijkt naar de geschiedenis, hoe dat tot stand is gekomen. Tijdens de eerste helft van de 19e eeuw verkenden uit Europa afkomstige Amerikanen... voor het eerst het zerenavada Navader en uh, ontdekten dus Yosemite uh, Valley. En uh, daar gingen ze allemaal naartoe met z'n allen. Allemaal kijken, dagjes mensen gingen daar kijken allemaal. En het werd eigenlijk een gekke huis... Want ja, als mensen komen kijken, nemen ze de troep mee. En vaak nemen ze de troep niet mee terug de auto in. En dat laten ze allemaal daar slingeren. Dus uiteindelijk werd het een rommeltje. Dus het moest beschermd worden. Dat hebben uh, mensen heel hard aan gewerkt. En uiteindelijk is dat dus gelukt in uh, 1890. National Park. Uh, Park. Dus maar goed, wat gebeurde er nog meer? Op 1 oktober 1949 onthult koningin Juliane op dat moment als koningin... een monument waar nagedacht is aan slachtoffers van de Rassia van Putten. Ja, en dan denk je van, wat was dat dan? Ja, wat, wat is nou? Maar het uh, uh, bleek dus dat in de nacht van 30 september... op 1 oktober beschoten leden van de Putterse verzetsbeweging... Be, be, uh, hadden ze een auto met officieren van de Weermacht beschoten. En daarbij kwamen een Duitse officier en een van de verzetsmensen om het leven. Maar twee van de inzittenden wisten te vluchten... en de andere vluchtte zwaarder naar naar een, een nabijgelegen boerderij. van waar hij dus Duitsers inlichtte. En toen is er dus echt een vergeldingsactie gekomen... En het lijkt een beetje, toch wel uit die scène... volgens mij was het, ik weet niet of het Zwartboek was... of die film met die, uh, die jonge knul. Ik dacht, dacht wel zoiets. Dat, uh, ja. dat dan al die mensen bij die kerk werden neergezet. Dat is het niet, nee. maar het heeft er wel wat uh, van, te, van weg. En echt, uh, bijna de hele bevolking... die werd dus uh, bij die kerk uh, vastgehouden. En er werden 659 mannen afgevoerd. In de eerste instantie naar Kamp Amersfoort... En daar werden 58 mannen gezondheidsredenen vrijgelaten. En vanuit Amersfoort werden de overige mannen op transport gezet... naar Neunengamme, dus ook een concentratiekamp. En tijdens dat transport sprongen 13 mannen uit de trein. En uiteindelijk zijn dus na de oorlog slechts 48 mannen teruggekomen. En van hen overleden na de hand nog vijf mannen... ten gevolge van de doorstaande ontberingen. En de meerderheid van de slachtoffers is dus gestorven... onder voeding, slaafarbeid en of aan in de kampen opgelopen ziekte. Het is bizar. Dus, uh, dit. Ja, het is echt uh, verschrikkelijk. Maar ja, het... de hele oorlog was natuurlijk verschrikkelijk. Ja, maar okay. Nu maar krijg je de namen. Dus sommige ja. acties en zo. Dan denk ik denk wow. Nou ja, je kan er wat meer over lezen, je kan het meer. Uh, ja. Ja nood voor nemen. Maar goed, het is wel maf, Want Mensen, die al die mannen die in dat dorp waren... en sommige mannen kwamen gewoon uit een ander dorp... die waren toevallig de gast in het dorp... die werden gewoon allemaal meegenomen. Ja. Die hadden er totaal niks mee te maken. En het was ook raar, want met de ene dorp uh, pakten ze wel op... en de andere dorp niet, terwijl het incident zich plaatsvond... bij het andere dorp dichterbij. Dus ja. het is gewoon maar een vergeldingsactie. Zo van, we pakken dat dorp maar klaar om te laten zien... dat we laat niet met ons zollen gewoon. Goed, wat gebeurde er nog heen? Het, ker het kraakverbod uh, in 2010... En het kraakverbod heb ik ook even zitten lezen. Het is wel weer geinig. Vooral in Amerika, of Amerika in Amsterdam had je natuurlijk ook het kraakverbod. Is heel lang geleden ontstaan. Omdat namelijk bepaalde huizen stonden heel lang leeg En uh, daar gingen echt arbeiders van de gemeente. gingen zo'n huis compleet uh, onbewoonbaar maken. Met hamers en uh, motors. of met uh, bijlen en zo. Maakten ze gewoon echt onwoonbaar. Terwijl er niks werd gedaan voor de mensen die wonen zochten, woning zochten. Dus uiteindelijk uh, gingen mensen daar gewoon inwonen. En er werden ook bepaalde deurposten werden wit geverfd. Zo van, je mag hier gratis intrekken. Want uh, als je geen woning hebt, mag je gratis wonen. Oh. Zo is het allemaal een beetje ontstaan. En uh, ja, uiteindelijk kwam er een kraakverbod. Dus mocht het niet meer... Dat, dat Belachelijk ja. Maar ja, Al die leegstaande huizen. Ja, maar uh, goed, het in, is nu beter geregeld uh, op allemaal Op 1 oktober 1885 is de nieuwe gids is verschenen. En denk je, wat is dat? Maar het was een spreekbuis van een literaire beweging van 80. En het mooie is gewoon, het was dus, uh, dus niet vorige eeuw, maar die eeuw ervoor... En het mooie is van de bekende namen: Frederik van Ede, uh, Willem Kloos, Willem Paap. Iedereen kent die straten. Nee, ja. Maar het zijn allemaal bekende schrijvers. Ja. En het waren jonge schrijvers en dichters. En die vonden dus gewoon: er was een gids. En ze vonden het allemaal zo veel gelezen gerijmel van burgerlijke dominees dichters, zoals Nicolaas Beets en zo. En uh, dus ze gingen uit van: er moeten meer vormen en inhoud zijn. En daarom kwam dus een nieuwe gids. En uh, ja, ik vind dat toch uh, het vermelden waard. Het echt maar ik zal niet te, te lang... Uh, want jij bent ook niet van het lezen. Nee, maar, het, is, maar het is toch wel boeiend om dat uh, te lezen. En na de hand is er dus ook nog weer een tweede nieuwe gids gekomen. Oh, oké. Okay. Nou ja, het zijn saillante details. Nou, even iets wat ik me echt ontzettend bezig houden. in 1990 start de eerste aflevering van... Goede tijden, slechte tijden, dames ja. en heren. Ik volg het nog steeds, hoor. Echt waar. Goede tijden, slechte tijden... Sinds 1990... Goede dagen, slechte dagen. Sommige mensen zitten er nog steeds in, hè? Ja, dat ik een... kijk, uh, als, ik, uh, als ik thuis ben, kijk ik. Oké. Okay. Nou, uh, de... Ik neem het niet op. Ik heb, er is een periode dat ik het wel gedaan heb, maar, ja. dan de, de, maar op een gegeven moment denk ik ook van, ja, zeg, houd toch eens op. Ja, het, je nou. ziet gewoon dat, gewoon dat ze, ze verzinnen gewoon maar weer iets om het weer even een beetje spannend te maken. Ja. Je denkt, ja, nou ja, het is leuk verzonnen. Ja, nou, de, de laatste echt. aflevering die ik gezien heb, daar was dus voor het eerst dan uh, een trio in met wederzijdse overeenstemming. Uh, maar wat? toen gingen een trio, twee dames en een man. Okay, en toen ging die, die dame, dus die uh, uh, bij het setje hoorde. Yeah? die ging weg, maar je kwam terug om sleutel op te halen. Daar waren die andere twee toch weer bezig. En ja, dat was nou niet de bedoeling. Dat ja, was niet de afspraak. Was nee, een contract we getekend met z'n drieën? Ja, precies. Wel met z'n drieën bij, en niet <coughs> even teruglopen, weglopen en dan. Nou goed. Hm. in 1909, uh, 2009, sorry, uh, telekom-gigant uh, sluiten uh, geen spam meer. Als je te veel spam uh, mensen lastig van, dan kan je daar uh, een rechtszaak voor aan je broek krijgen. Ik vond het uh, iets goed. En verder nog iets, natuurlijk 1982, de eerste CD-speler, dames en heren. Oh, dat is nog 19... helemaal niet zo lang geleden. Nou, vind ik wel al uh, vrij uh, lang ja. geleden. 1982. Oké, okay. en in 1982 ook ja? de opening uh, van het uh, uh, uh, uh, tweede Disney Park Epcot binnen het Walt Disney World Resort. En in 1971, 11 jaar daarvoor, de opening van het Disney Park Magic Kingdom. Ja. Dus toen begon het pas echt. Het eerste attractiepark voor het Disney World Resort. En verder in 1909, de eerste T-Fort van de lopende band. En daar werken er momenteel echt heel veel mensen. Het is dus echt heel snel gegaan, met T-Fort. Ja. Ik ben er nog in getrouwd in een theefortje. Ja. En ik heb ook, bij, maar het kwam ook, want ik, wer, ik, uh, ik ben toen een tijdje werkzaam geweest bij de Ford op de wagenweg. Ja. En Ford Garage en Verkoop en zo. Dus uh, dat was oh, wel leuk. Je hebt ja. wel iets mee. Goed, dat is ook wat er, er allemaal gebeurde gebeuren. Straks de verjaardagen op de radio ik. Oh ja, sorry. Uh, eerst even een moppy muziek, dames en heren. Ik zit te kijken wat in Gosh, dit is gewoon. Um, Henny Elk Calypt. Sorry voor de uitspraak. Gun Clap Hero. Dat ga ik uitzoeken. op dit, hoor. Gun, clap, hero. Dat... Oh, ik laat het vallen. Ja, ik vallen. ja daar snap ik. Daar gaat, het gaat om hem. Ja, weet je wel, Tariq. Of oh, weet je ook weer die man die er ook in de NOS studio plaatst... dan om acht uur. Maar toen ging het beeld even op uh, testen. Van, hé, hey, dit klopt niet helemaal. Ik via Radio 1 luister. Ik jawel, echt, waar is iets aan de hand? Er dus staat een man, een gek, staat in de studio. En die wil het uh, NOS 8 uur-journaal overnemen. En die wil ons informeren over dat de media... Alles beïnvloedt wat je via de media krijgt, is niet de waarheid. Dat is echt zon onzin. Nou, nou, wat we gisteren hebben geleerd... in het programma van de wereldruiter door over Jeroen Pauw... met zijn Ilgun... Uh, uh, ja, met die uh, dat is hij dat, dat wel gelijk heeft. Dat de media alles verdraait. Ja, eigenlijk... Uh, ja. ja. Eigenlijk is er ook te veel pulp wat tot je komt. En ik denk... Het... Maar ja, dan denk je van, nou ja, dan lees alleen de krant. Maar ja, die pakken het allemaal over. Ze zitten met z'n allen zitten ze in, de, in, de, in de flow dan, weet je nou, wel. ik vind de krant de laatste tijd wel... Ik, vooral de, ik, de van de Telegraaf. Er zitten ook altijd heel vaak de, verhalen, de achterronden bij de uh, verhalen. Weet je, dan ja. is iets meer uitgesponnen in plaats van alleen met de one-liners... en uh, lekker scoren met de grote koppen. Nee, die vertellen altijd iets meer. En dan leer je ook weer wat meer. Dat vind ik wel mooi. En dat was ja. de Telegraaf. Vroeger was het wel anders. Ik vind de Telegraaf wel beter geworden eigenlijk, moet ik zeggen ja, het is nog ja. geen NRC natuurlijk, nog geen volkskrant. Dat gaan ze ook niet redden natuurlijk. Maar goed, ik vind ze wel beter. Achtergronden bij de nieuws, dat vind ik goed. Goed, sorry, waar, waar zijn we nou mee bezig? We zijn bezig We zijn met... nog bezig, we moeten de verjaardag We moeten de, de verjaardag dus, Ja, let, ik, let, ik let zie net ook vrenes. dat... Wie is de jarig? We doen een kleine greep daaruit. Vandaar is, zou ze jarig zijn geweest. Bonnie Parker. En ja. die is van Bonnie en Clyde natuurlijk. Die is, ja. was geboren in 1910. En is al, ja, neergeschoten natuurlijk in uh, 1934. De, de voorloper van de Netzerborn Killers. Alhoewel, Netzerborn Killers nog een stukje verder ging natuurlijk. Zij was al 16 toen ze trouwde. En ze had een uh, vriendje. En uh, die ging na een paar maanden al weg. En die bleef een jaar weg. En dat gegeven moment uh, kom je weer eens terug. En toen had ze geen zin meer in hem. Toen had ze ik ga naar feestjes. Ik leef me uit. Toen kwam ze dus Clyde tegen. En Clyde had al heel veel ervaring met bankovervallen. Dus ze gingen met z'n tweeën op pad... Dat was toch 19 toen, hè? Ja. Zeg dat ze echt niet oud geworden? Echt niet oud geworden. En uiteindelijk gingen ze met z'n tweeën bank overvallen. En wat ze deden, heel vaak foto's maken van hunzelf... met een met geweren voor de auto. Ook vaak een dief geloof ik. Ja, ja, ja. ja. En ja, ja. dan uiteindelijk uh, uh, kwam het in de krant. En de mensen smulden daarvan. Als je ja. geen slachtoffer was, dan dacht je van... wauw, maar dat is een gaaf leven. Bankovervallen. Ja. Zelfgemaakte foto's en gedichten. <laughs> en daarmee maakten ze de mensen... Deelgenoot van hun kat en muisspel met ja. de politie. Mooi, hè. En er was, uh, in die tijd was er ook nog een andere uh, uh, John Dilliger, geloof ik, die was ook zo'n persoon. Die leefde in diezelfde periode. is uiteindelijk ook doodgeschoten. Die ging ook alle uh, bank overvallen om daarvan te leven. En toen uiteindelijk, door deze accuietjes, van deze drie heren, of uh, twee heren en een dame, uh, dachten, dachten, we moeten het wat beter opzetten met de politie politieapparaat moet wat beter georganiseerd worden. Ja, ja, ja. Kan, ik kan me voorstellen dat het in die tijd nog niet zo geweldig was. Nee, dus dat is, uh, ja, dat heeft teruggenomen <kijkt> teruggenomen toen. Goed, ja. wie is er nog meer jarig? Ja, wie is er nog meer jarig? Uh, Julie Andrews. Die wordt vandaag 81 jaar. Julie Andrews? Is, is zij niet van The Sound of Music? Jazeker. Daar gaan we dan wel eens allen, hoor. Kijk, nog oh. regelmatig hè. Ja. Echt mijn gay moment even. Tijdloos hè. Echt. Of het gisteren is opgenomen. Wel, oh, ook niet helemaal. Ja. Nou ja, en twee jaar later was, uh, is geboren Hedy Dancona. Die was wel bekend uit, uh, uit de politiek. Die heeft een heel apart stemgeluid. Een weerzinwekkende man. Dat ik, uh, ik wil wel uitleggen waarom, maar ja. ik gun hem gewoon niet dat hij nog een keer... Uh, Prima. Die Mooie stem ook. Want een aparte stemgeluid. Dat werd heel vaak met ze nagedaan in al die ja. conferenties. En in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Zij is geen directe familie. Van de journalist Jacques D'Ancona. Jacques D'Ancona. Wat ja. vind je er dan, Jacques? Jacques vindt het allemaal niks. Ja, dat kan ik niet nadoen, maar hij was altijd <tie> lekker pessimistisch. Vandaag eh, is hij ook, zou u jarig zijn geweest. Albert Collins is een, uh, een gitarist. En, uh, die leefde tot en met 1993. Hij werd met 63. En dan heb <tie> ik al gezegd: Hoe klinkt dat ook weer? Even, even een stukje muziek. Beetje de blues, hè? Geen idee of het familie is van Gucci Collins, maar goed, Collins is natuurlijk wel een bekend bekende naam, veel voorkomende naam in Amerika. Goed. Wie vandaag ook jarig geweest zou zijn, want we waren verbaasd. Uh, shocking Blue, Venus. Oh ja. Weet <coughs> Mariska Veres. Mariska Veres ze is al overleden in 19. In 2006. 2006. Nou, ze had 2006. kanker en drie weken na de constatering overleed ze gewoon heel snel. Oh, dat hoor je steeds vaak. Even, even, Shocking Blue. She's got it. Yeah, hey. Ja hoor, echt, diegene die dit geschreven heeft... die verdient er volgens mij nog steeds geld aan... maar af en toe komt er weer een nieuwe versie op de markt... en onder andere was het ook niet uh, Barana rama die er ooit een versie van hebben ja, gemaakt. Ja, klopt. Wel, hè? Klopt, Goed. En twee jaar later werd geboren op 1 oktober... André Rieu. Ja, wel bekend uit Maastricht. Ja. Ik was laatst op het vrijtof en dus ik vroeg al, hoe gaat het dan? En waar staat dan het podium... Je schijnt dus gewoon eens op die terrassen eromheen. Kan je gewoon gaan eten. En ondertussen heb je toch uitzicht op het podium. Ik heb even gisteren te kijken. Het ziet er wel gezellig uit. Heel gezellig. Hij het heel ja. gezellig. En nee. hij speelt op een Stradivadis. Uit... Stradivarius. Ja, uh, dat is uit... een hele dure viool. Echt, uit 17 zoveel? Ja. Oh, ik moet nog even tien jaar wachten. En dan vind ik het leuk, denk ik, om daarheen te gaan. Oh, André Rioja wordt uh, vandaag uh, 67. Mag je stoppen, joh. Dan mag je stop. Ik vind het niet erg. Ah, nou goed. Ja, degene die ja, vandaag ja. ook jarig is, Kimberly van de Meij. Ze wordt 36 presentatrice en van heel veel programma's. En ze wandelt volgens mij ook in Zandvoort een tijdje. Oh, ja. Degene waar oh. ik nog steeds van onder de indruk ben, eigenlijk weer opnieuw, want ik was hem uit het oog verloren. Jimmy Carter is vandaag jarig, de oudste president. En je uh, zei, denk, oh, die is al lang niet dood natuurlijk. Ja, man, die is al zo lang uh, uit het zicht. Nee, gek. Die leeft nog. 92 wordt hij vandaag. Oh. En ik zat op internet te zoeken. Denk, is hij nog een beetje actief? Nou, Of hij nog een beetje actief is. Nog steeds actief. Nog steeds willen iets doen voor de wereld. En uh, dan zie je dus op YouTube een filmpje van Bill Clinton, ook wel redelijk oud, met Jimmy Carter, grapjes maken over en weer over waar je mee bezig bent. Nou, even een fragmentje. Uh, I, I was good at getting elected, but not good at re getting re-elected. But... So ik had veel dat ik wilde doen toen ik Dus we Center En hij kan zichzelf goed verwoorden. Hij vertelt nog steeds dat hij uh, over uh, overzees allerlei dingen projecten opstart. om mensen aan uh, eten te helpen aan banen en weet ik veel oh, Echt ja, 92 ja, ja. Jimmy Carter. Goed, nog eentje. Maar wie vandaag 33 wordt. Ja? Is uh, Anna Drijver. Ik had het idee dat ze ouder was. Maar ze is dus een Nederlandse actrice, model, schrijfster, zangeres, En ze is dus heel bekend van... Uh, in de film uh, komt de vrouw bij de dokter. En, uh, uh, met Carice van Houten. En uh, je hebt Stellas Oorlogs, Niets van Paradijs. Uh, bitches, uh, B&N's. En het ze heeft over. ook nog in goede tijden, slechte tijden gespeeld. Uh, Ik zou niet meer weten welke rol, maar... Mooie dame. Ze heeft ze gespeeld. Ja. Mooie dame. En hoe uh, wo oud wordt ze vandaag? 33. 33. Mooie leeftijd zeg. Ja, want zij was volgens mij ook zo'n dirigent in zo'n serie over het koren. Over de koren. Oké, nee. Weet je niet meer? Dat heb ik gemist. Goed, tot zover de verjaardag. Ik wil zeggen, maak er een mooie dag van. Mooi feestje. En volgende week kijken we wie dan de is. En dan doen we nu even... Het was Levenslied. Dat is de Nederlandse drama-serie was dat. Oh jawel. Het was leuk. Het was een leuke serie was dat. Denk ik weten.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 De leuke paard. De hele CD staat, leuk, uh, staat vol met uh, leuke uh, stukjes muziek. Ja, precies. Biffy Klei, hoor. En ze was alleen maar opgetreden hier. Een, een nerderland. Ja, de rest van de muziek is een beetje wild. Dit is net op het randje. Het kan allemaal net. Goed, eigenlijk moeten we nu even de stand voor z'n doen. Want anders zijn we weer ijselijk laat. Zijn we weer. Nou, nee, helemaal niet. Nee. Nou ja, wat ik. Uh... Ik vind het goed. Ja, dan stappen gewoon over op dus Laten we berichten. gewoon gek doen. Wij gaan er gewoon over naar ja. de Zandvoortse berichten. Dan hou ik een beetje het schema nog een beetje, een beetje vast. Hey. Dat is niet onbelangrijk. Waar ja. zijn Zandvoortse berichten? Ja, we hebben heel veel evenementen natuurlijk staan vandaag. Ja. Want het is natuurlijk wel zo... Want vandaag heb je de Korendag in de protestantse kerk. Oké. Okay. Ook nog het uh, British Race Festival. Je ziet er allemaal Engelsmannen lopen. Yeah. En het jubileumfeest van het Holland Casino. Ja. Wat is dat nou vandaag? Met Gerard Joling. Met Gerard Joling. Dus daar gaan we vanavond heen. Oké. Okay. Uh, maar dat had je volgens mij al genoemd. Nee, maar he, begin smiddags al geloof ik toch? Uh, nee, nee, nee. nee. nee het dus uh, vanaf zeven uh, uur... gaat de voormalig wereldkampioen judo... Dennis van der Geest... die gaat als dj een optreden... of verzorgen op het gebadhuisplein. En om acht uur... zullen de CEO van het Holland Casino... Erwin van Lambaard... de vestigingsmanager... Erik Zwemmer en burgemeester Nick Meijer. Officieel de festiviteiten rond de verjaardag van het casino gaan ze openen. En rond kwart of acht is het de beurt aan Gerard Joling. En om negen uur is er een spectaculaire afsluiting van het buitenfeest. Want er wordt er vanaf het Badhuisplein en het strand een groot vuurwerk afgestoken. Ik hoop echt dat het droog is hoor. En na het vuur gaat het feest binnen door. Maar ja, alleen met mensen die genoeg daar altijd besteed hebben. Dankzij hun bestaat het casino en genodigden. Dus uh, het is wel heel leuk. En speciaal voor de, het jaar Gewoon het Casino zet de gemeente Zandvoort vanaf 1 oktober drie objecten in het licht. Het raadhuis, het muziekpaviljoen en het Zandvoortmuseum zullen uitgelicht worden. En dat is dus gewoon een, een majestueus. gebaar. Maar wacht wordt uitgelicht en ook doorgelicht financieel? Om te ja, kijken, misschien wel. Oh, ja. Er zullen een aantal maanden verlicht uh, zijn. Okay. Nou ja, ja het, het begint natuurlijk al steeds donkerder te worden. Dus uh, een extra lamp die kan, uh, geen kwaad. Het is helemaal geen punt. Ja? Toebak leeft. Nieuws uit Zondag. Precies, zondag 16 oktober is het weer tijd voor het gezellige Rondje Dorp. Oftewel de kroegentocht die uh, meer uh, weg doet van... Uh, uh, dit, niet, eh, niet weg te denken is uit het dorp, sorry. Ik heb even een Marcosje. Dit is voor de elfde keer dat ze dat doen. En je kan inschrijven tot en met 2 oktober. Ik noem het toch maar een keer. Want daarna is het vol. Het is heel gewild. We gaan niet alleen maar komen zuipen. Dat staat bovenaan het lijstje. Maar er worden ook allerlei activiteiten gedaan. En je krijgt een t-shirt. Een t-shirt. Volgens mij moet je alle drankjes die je dus daar doet. Moet je nog alsnog apart af rekenen, denk ik zomaar. Oké, okay, nou, dat remt ook wel een beetje het drankgebruik, want ja. dan wordt het helemaal coma drinken. Maar goed, als je bij die kroeg bent, dan worden activiteiten aangeboden en er wordt ook wel even aangeboden. Ik zit even te kijken welke meedoen. Onder andere de pancho. Spreek ik dat zo uit, de pancho? Pancho? Pancho? Nee, zeg eh, drie aapjes, café drie aapjes, Keur, hè? het Wapen of Zandvoort, Jenks Saloon, café Buitenspel, café Koper, Rappel, Café Klikspan, Chin Chin, Café Lauren. En nou, laat ik ze allemaal noemen. Ook nog Café Buddy en Lauren Hardy. Goed, ja, allemaal, nou, dat mee met... allemaal gehad. Ja, deelname ja. kost 10 euro. Morgen is ook uh, de nieuwe reeks uh, Comedy Nights die gaat van start. Ja. En morgen is dus in het uh, Amsterdam Beach Hotel. Bij de, uh, bovenaan de kerkstraat, gelijk naar rechts. En daar gaat uh, Johan van Gulk uh, optreden. En dit jaar zal ook wederom de Master of Ceremony Saïd El Hasnaoui gaat weer uh, talent en grappige, gevestigde grappenmakers de kans geven om nieuw materiaal uit te proberen en om ervaring op te doen. Het begint om 8 uh, uur en uh, het kost zes euro. Je kunt kaarten bestellen of uh, via de telefoon. De kijk even in het San uh, krant daar het staat het. Uh, toch wel een redelijk succes. Ja. Sommige nieuwe mensen ontdekt en uh, ze ook wel het uh, gevestigde zien. Ik ben geweest vorig jaar en ja? uh, uh, ik had het idee dat ze ermee stopten en, en, en dat heeft toch weer een doorstart en ik denk dat het toch wel heel wat leuk is. Ik heb ook nog een beetje de raadsvergadering de verslag een beetje van zitten lezen over de buggeloos op het strand. En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er dan gaat gebeuren. Eerst was het uh, voor, en toen was het tegen, en toen was het weer voor. En uiteindelijk is het nou het gaat waarschijnlijk voor het gedeelte gaat het door, die strandburgeloos bij het Naakstaat. Oh, okay. ja. Dus dat, uh, dat zit nog steeds, uh, steeds een beetje onduidelijk. En het is op zelf voor de ondernemer die dat heeft bedacht. Een beetje een strop natuurlijk, want die heeft er allemaal wel op ingezet. En uh, ja. Hopelijk uh, dat het toch voor hem een beetje doorgaat. Dat hij straks alles moet af, uh, afblazen. Ja, nou ik, ik heb het idee dat het gewoon tijdelijke behuizing is. En dat het dan na de zomer weer even afgebroken wordt. Ja, maar gaat vooral wordt. de auto's die dan weer geparkeerd moeten worden ergens. Ja. En dan zijn ja, ze bang dat je toch bij het strand blijft. Het was de van... bedoeling dat de mensen opgehaald werden van, aan het eind van de boulevard. Ja, ja. En dan door de, door de strandachter uh, zelf daarheen gebracht werden. Ja. Dus geen heen en weer s nachts. Maar, ja, maar goed, dan krijg je toch autoverkeer onder veel oud verkeer daartussen. Meer dan anders. Ja, meer ja, Dat is dan ook weer slecht voor de natuur. Komende ja, week start ook de 62ste kinderboekenweek. Opens en omen staan centraal onder het motto Forever Young. Voor altijd jong. Ja. En uh, Het is van 5 tot en met 16 oktober. En op woensdag 5 oktober van 3 tot half 5. Half, ja. Kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar tekenen hoe zij denken eruit te zien in 2080. En uh, meedoen aan deze gratis tekenwedstrijd. Uh, ...wordt aangebevolen en er worden ook nog mooie prijzen verdeeld. Oké. Okay. Maar leuk. Echt grappig. Goed. Ja. Nou, uh, dat is weer de Stanford's berichten. Leuk, ja? langdradig Precies. en lollig. Nou ja. Nou, dankjewel. wel. Het was wel een heel lang verhaal, dat klopt. Nou, het is tijd voor de landenkeuze en wat heeft u uitgekozen? Ja, ik heb uitgekozen een, een, knopje. een liedje van Lindsay de Pol. Ja. Oh, oh, oh hier staat hij. Is het wel en ook en, ook uh, nog jarig of zo? Dan? Nee, nee, ze, nee, ze is helaas dit jaar overleden. Ja, oké. Okay. En ze is helemaal niet oud geworden. Nee. Maar uh, ja, ik zet, ik zet hem vast aan. Ja. En dan uh, hebben we hier nog... Uh, waar zag ik hier? Informatie erover. Ja, en hier nog informatie. Want zij, uh, zij is... Uh, oktober 2014 twee jaar geleden overleden. En ze was van juni 48. Dus you, niet oud geworden. Nee. 66. 66. 66. Behind the smile was sad Ja, van, van, van voor de oorlog bijna zou je denken. Ervan herkent u deze nog, nog, ja. nog. Maar een vrouw met zo'n stem. Oh, maakt me s'nachts maar wakker. Ja. Gaan we maar, zitten achter de piano? Ik wil toch gewoon een detail vertellen. Ja? Wat ik wel leuk vind. Want zij, zij heeft het nummer zelf geschreven. En zij, heeft, zij is echt een, een singer-songwriter. Mm -hmm. En ze heeft uh, het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd. Op het Eurovisie Songfestival 1977. Met het liedje Rock Bottom. En dat, uh, dat schreef ze samen met Mike Moran. En ze werden tweede met z'n tweeën. En het was, ze hadden dus een Europese hit met het lied Rock Bottom. Okay. Ik weet niet of jij hem kent, maar we uh, gaan het niks. even opzoeken. Save, ik, me, Save Me ken ik wel van een andere band. Die vond ik net even vlotter. Ja, ja, meer naar jouw hart. Ja, ja, ja, dat waren we gezegd. Goeie in 1980 volgens mij in Save Me. Uh, maar goed, we gingen het ook over Lindsay Paul die vorig jaar uh, op deze dag is overleden. Uh, nee, uh, twee jaar geleden alweer. Twee jaar geleden toch? Twee jaar geleden alweer. Jaar geleden, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, 2014. De tijd gaat snel. Nou, ik ga toch zo Als ik bejaard wat, wat ben. Wat nou voor nummer is dat, robot. Ja, Je bent toch wel nieuwsgierig al geweest? Ja, de weer. tweede niet bij schipen. het Eurovisie Songfestival. Nou, dan, dan dat is echt uh, heel wat gedaan. Het is uh, echt uh, bizar gewoon. Dat heeft Nederland al jaren niet meer gered. Ja. Nee, daarom. Het scheelt down. toch dat het Engelstalig is, hè? Ja, ja, goed, Elkenstraal is al eens interessant. Het is de van Het, jaren. het is zorgstand. Wat komt deze kant op? Dus is 20 minuten voor 10. Ik kijk allemaal nog even in de krant wat er allemaal uh, uh, voor, voor nieuws te vinden is. En wat voor wetenswaardigheden. En onder andere hoorde ik gisteren weer op het uh, uh, journaal uh, dat de IS grondgebied afneemt. Uh, ze hebben allerlei problemen om het uit te breiden. En allerlei uh, grote leiders worden geliquideerd. Tweede man van IS is omgelegd. En ze hebben het dus ook altijd wel weer klaar. Een andere is beeld de die het over wil nemen. Maar goed, het maf is. Als je, de tweede, zeg maar. De, de B-keuze, die is natuurlijk niet zo goed geschoold als de eerste keuze. Hè? Nee, maar ik, ik hoorde dus wel. Ja? Uh, Donald Trump zag ik ergens ook. Die vertelde dus weer dat uh, Barack Obama, Barack Obama dat die IS had opgericht. Ja, dat dat vond ik ook wel heel ja. bizar. Jesus. Dat wil ik toch even zeggen nog, ja. dat ik denk ja. van, huh? Ho, want dollop... dat was ook iets afgelopen week. Ja. het debat. Daar hebben we het nu helemaal, niet over gehad. Nee, helemaal niet over gehad. Maar het is ook al weer lang geleden, ja. dat was maandagavond of zo, geloof ja. ik. Hè? Ja. Het is, uh, ik heb er even naar zitten kijken, Ja. allemaal van die one-liners. Ben je opgestaan dan? Nee, dat niet. Nee, oh, okay. nee dan ga ik het ja, overzicht even kijken, natuurlijk. even oh, okay. de one-liners eruit ja, ja, ja, ja, ja. halen. En, uh, ja, Hillary Clinton had zich goed voorbereid, zeker Ten weten. Meter. Ja. En uh, Donald Trump, hij komt er gewoon echt bizar over gewoon. Met, gezeur over, zie ik, wat zei ze ook weer ze, uh, ze heeft geen doorzettingsvermogen hoe uh, noemde je dat ook weer, dat is een heel raar woord in het oh ja. Amerikaans uh, ja. tempered uh, uh, ik, ik, ik zoek het even jij zoekt het even maar goed, dan bleef je maar even vasthouden en zij, zij zat echt na zoiets van ik weet niet waar je het over hebt hoor, maar ik heb met mijn buitenlands missie heb ik 11 uh, 111 landen aangedaan ik ben ja. maar doorgegaan en jij zegt dat ik geen doorzettingsvermogen heb ja, dat zal wel goed, ja, dus volgende onderwerp het gedoe van hem uh, Per Perseverance. Perseverance is dat. Perseverance? Is the, yeah. oh, hij noemde het weer anders. Oké. Okay. Nou ja, ja, maar het is een leuk, leuke soap in Amerika. Maar het is wel maf. Het is het grootste land ter wereld. En twee randebielen zijn er aan het uh, strijden. Alhoewel Hillary Clinton niet echt een randebiel vindt. Maar daar zijn nog wel heel veel verhalen over. Die niet, ook ja. niet helemaal kloppen. Natuurlijk. Ja, van hij gaat ze belasti belastingaangifte vrijgeven als zij die 30.000 e-mails uh, <laughs> Ja, nou, ja. ja, ja oké. Okay. Ja, dat vond ze toch makkelijk om via persoonlijke e-mail allerlei dingen af te handelen. Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen, dat doe ik ook. Man, dat ben ik niet zo in de picture. Nee, ik bedoel, als ik op mijn werk moet inloggen, dan heb ik twee codes en dan let je even niet op, en is dat ene scherm weg, dan moet je weer een code invoeren. En soms weer een code invoeren. Oh, ik doe ja. het op mijn mobiel, jongen. die heb ik altijd aanstaan. Ja, precies. Ja, dat is juist het gevaar. Oh, is dat het gevaar? Dat is het gevaar. Ja, dat gaat het lachen. Maar gelukkig uh, is het niet van staatsbelang wat je allemaal doet. Nee, dat is waar. Maar we jij? wel cliënten. Die moet je La een beetje Laten ze doen. niet merken wat je allemaal doet. Nee. <laughs> je moet echt opletten daar. Goed. Straks meer wetenswaardigheden. En uh, geleden had ik de nieuwe cd van uh, Pieter Bjorn en John is, uh, beluisterd. En dit is een nieuwe kans hebben. Domino's. you sure. sure. John, het leven is weg van een uh, oud beentje, maar het is een nieuw bandje, laatste cd... en dit is erop te vinden, Domino's... de laatste single en grappig het sluit allemaal aan... waar ik me momenteel een beetje in Je zit in het pad Omdat het net namelijk Lindsay Paul draait... en Sugar Me zitten we nog een beetje op uh, YouTube te kijken. Nou, wat voor nummers had ze nou nog meer gemaakt? Ja, ja hey. dan ben ik alweer weg. Maar ineens had verschillende nummers gemaakt. Ja? Dus... eh. Uh, uh, Baby Sugar Me. Ja. En ze heeft toen uh, Won't Somebody Die Dance With Me. Dat was een hele grote hit. En het ging eigenlijk ook een soort muurbloempje. Ja. Die dan uh, gezongen. Aan iemand. We willen niemand met me dansen. Ja, ze heeft niet met mij gedanst. Dat is ja. gepasseerd zou je dan ja, denken. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. gewoon het zielig. Het... En ze heeft toch een. Uh, onder een nieuwe manager had ze nog wel een nieuwe hit in Nederland. Met Ooh, I Do. En uh, dit is een soort tribute dat ze net overleden is hoor, dat artikel. En, maar ze heeft ook geschreven uh, het nummer On the Ride... voor de Continental Uptight Band. En ook Storm in the Teacup voor de Fortunes. Oeh, nou, ra maar, nou raak je me uh, kwijt Ik hoor. heb wel zelf van, nou, ik, ik wil toch eens gaan luisteren... of die dan bekend zijn, maar... Ja, ze, ze is gewoon heel veel, veelzijdig geweest. En dat vind ik dan wel dan leuk. leuk. Maar helaas ja, niet ook uh, heel jong opleden aan een hersenbloeding. Ja. Boem, ben je zo weg, 66. Mooi leven gehad, klaar. Dat ja. betekent niks, je hebt kinderen achtergelaten... je hebt alles op orde, nou, dan kan je weg. Hè? Ja, ja, Want dat wou ik nog wel vertellen. Heb jij, die, die, die, er was een mevrouw ook bij... Uh, uh, uh, bij de wereld draait door. Ja? En die heeft dan een boek geschreven... en uh, die, die is dan zogenaamd een goede Nederlandse schrijver. Ja? Maar die zat dan over... Uh, van, ja, uh, Marilyn Monroe, ja, doordat ze zo jong gestorven is... Uh, ja, daardoor blijft ze mysterieus. Want neem nou bijvoorbeeld Brigitte Bardot... Ja? die ziet er niet uit en het is een kring en dit en dat. En dan denk ik echt van... wat is dit, weet je wel? Dat je, ja? Hoe kan je nou je eigen... Uh, je eigen seks zo afvallen? Van, omdat ze, is ze jaloers dat zij zo mooi was of zo vroeger? Oké, okay. dus, uh, ja, dat ik, is wel ik, ik apart weet een apart statement, terwijl uh, Marilyn Monroe eigenlijk voor de maatschappij niet zo heel veel heeft betekend. Eigenlijk alleen bezig was met zijn eigen carrière. Ja, ja, ja. En uh, terwijl uh, Brigitte Bardot eigenlijk ook heel veel geloof, geloof is heel voorstrijd is voor gelijk recht voor dieren of zoiets, geloof ik. En ja. ze heeft best wel wat hakkenfiets gehad ook, geloof ik. dus die ging best wel verder in. En ja, en als je helemaal voor de dieren gaat, dan ben je vaak in communicatie met de mensen wat minder, hè? Dat is altijd lastig. Dat, ja, uh, ja, ja, ja. Er moet er een tolk bij komen, zeg ik altijd. Maar goed, mag standpunt om dat te zeggen, zeg maar. Verder, uh, ik zie dan weer dat allerlei dingen van Mullen Munden nou... Uh... Ja, nee, dat was zo. Ik zat te denken, wie was die mevrouw nou die dat uh, zei? Ja? Okay. Maar dit is een Nederlandse schrijfster, maar ik, ik vind haar ook helemaal niet aardig. Vandaag in de Klettskat verdeeld ook een heel stuk te lezen over Melon Monroe. Ja. Uh, Norman Jean heet ze natuurlijk officieel. Dat ze zich eigenlijk helemaal gemaakt heeft. Hè? Dat ze eigenlijk ontdekt is door ja. een fotograaf. Uh, ze werkte in een magazijn bij een of andere leger, iets geloof ik. En uiteindelijk was daar een hobbyfotograaf die zegt: Je bent best mooi. Maar wat je zou moeten doen, is eigenlijk je haar blonderen, krullen eruit halen. En ook een implantaat in je kin plaatsen. Oh, dat heeft ze toen nog in die tijd dat gedaan? Dat heeft ze toen nog gedaan. Ook wow. als je kijkt naar die eerste foto's van haar... heeft ze echt spleetoogjes. Later heeft ze grotere ogen. Dus of ze nog iets aan de ogen heeft gedaan, weet ik niet. Nou, als ze daar aan overleden zijn? Nee, nee, nee. Dat, chirurgie. Dat heeft Bobby Kennedy gedaan natuurlijk, hè? Dat weten we met z'n allen wel. En JFK was er ook bij. Ik heb trouwens even opgezocht. <laughs> het was Connie Palme die zo nadeed over haar. Echt waar? Over haar. En ik vind dat Connie Palme... Hierdoor is ze voor mij Wat? echt heel erg in, uh, in mijn achting gezakt. Connie Palme... Fuck Ik niet, nou, volgens mij ben je gewoon ja. jaloers. Je bitch vibe, ja. wat wat, wat, wat, wat, voor, wat voor dingen moet je dan twitteren ook alweer? Uh, uh, hele nare dingen dan, hè? Fuck you. Oh, fuck oh nee, sorry. Maar dat, <laughs> Ik vond het gewoon niet aardig. Moet kijken. Uh, Ik vind het altijd wel want, uh, leuk. Uh, nou, zij trekt zullen zalen. Ja, oké. Okay, natuurlijk, maar ziet Perdoo, is ook al tachtig of zo. Ja, ja goed. Maar, he, oh, ja. Oh. Dat was gewoon uh, echt wat ze allemaal zat te vertellen. Ik vond het echt niet normaal. Nee. Oké. Okay. Al oh, nou, de Palmers kan altijd leuke uh, dingen vertellen. Maar ja, moet je even inhouden, joh. Ja, He? ik vond het niet leuk. Nee, niet leuk. En weet je, de, je hebt dan van die Nederlanders, ja, of draag ik weer door. Die, nee? Dan zijn ze op tv en denken ze, ah, ik heb gehoord. Nou ga ik het allemaal zeggen. Ja, en, dat is, nou, en dat, de, dan moet de, de, de, de groepsleider wel even in, uh, ingrijpen. ingrijpen. En niet uh, loslaten. Die kan dan niet zeggen van, wel ben je jaloers of zo? Omdat jij niet uh, zoveel succes had toen je jong was. Nee, ja, maar eigenlijk zou je wel moeten doen. Of, ja, oh, het zou jongens, wel leuk zijn. Je slaat helemaal door, klaar. Zoiets moet doen eigenlijk. Oké, okay, de Red Hot Chili Peppers hebben een aardige album afgeleverd. Ik moest het even aan weten. Ik voordat het allemaal heel erg stuf. Maar als je het er goed aan luistert, dan luister je het goed in elkaar. Dit is de laatste single. Die heet Go Robot. Dat is de toekomst. hè. De robot neemt het over van dat leven. I called to teach her cause I wanted to confess it now. Can I make the time for me to come and get it blessed a mile? She spoke to me in such a simple and decisive tone. Her sweet admission left me feeling in Parallel Universe vind ik nog steeds het beste. Maar dat is zo heftig. Dat kan niet in de zaterdagmorgen. Dus dan pak je toch gewoon die album. Maar het heet uh, Go Robot. Robot ga ervoor. En als je het, uh, dit soort muziek moet je echt op je koptelefoon, Op je headphones goed hard draaien. Dan hoor je dat het goed gelikt in elkaar zit. Terwijl als je dan weer de barschieter is. Ik ben even zijn naam kwijt. Die altijd zo lekker gespierd eruit ziet. Als je dan, dan weer bezig ziet dat je denkt. Wauw dit is punk ofzo. En dan zet je de muziek aan. En denk je van. Oh nee het is toch. Het is popmuziek. Pop het is popmuziek. Oh. Ik heb een, uh, leuk. een Marcus berichtje. Een Marcus vertel? Ja. Techniek. Ja. Techniek, Ja zeg ik. Is, het komt moeilijk om mijn uit, maar ik doe mijn best. Okay, Mark, voor jou. Apple probeert het papieren tasje te patenteren. De beste uitvindingen zijn vaak het simpelste. De paperclip, het wiel, de rit. Maar in dit rijtje past ook de nieuwste patentaanvraag van Apple. Het papieren zakje. Ja, afgelopen maart werd het ingediend bij de US... Patent and Trademark Office. Maar afgelopen week werd het pas gepubliceerd. Al ja. dus gismodo. De aanvraag bevat onder andere zinnen als... een papieren tas wordt meegeleverd. Een papieren tas wordt gevormd door het tasgedeelte en een handtas. En tassen worden vaak gebruikt om items in te doen. En Apple laat dus in de aanvraag ook zien... waarom deze innovatie verschilt... van andere papieren tassen. Want het is gemaakt van tenminste 60%... postgeconsumeerde materialen. 30 ja, ja. gerecycled dus. En, het is, en we zijn ook heel erg benieuwd of en wanneer de Verenigde Staten dus uh, patent gaat geven op deze aanvraag. Ja, ik, ik vond het zo'n zot bericht. Ik denk, ik moet het even delen. Ja, soms vind je iets dat je denkt, van, oh, oh, dit is er wel. Maar ik maak het net even anders, maar een papieren zak. dat is het even een rarigheid. Doe normaal. Doe even normaal, door even normaal man. Ja, een kat in de zak is het. Ja, is is een, een kat uh, in de zak, ja. Ja. Maar ja, goed, uh, ja, een appeltje erop. Maar het appeltje is ook weer gestolen van de Apple uh, Records natuurlijk ja. eigenlijk. Dat is ook ja. weer gestolen, omdat die zelfs zo'n vet was van de Beatles. Dus ja. zou je eigenlijk geen Beatle-platen gaan verkopen op iTunes... Nou, ja. dat is ook van de baan nu verkopen. Het is ook gewoon een Beatle Dus uh, hij krijgt steeds meer kracht. Uh, die, uh, ja. Oh. Steve Jobs. Hij is toch ja. gewoon dood. Ja. Hij gaat gewoon ook door. Is heel bijzonder. Zo. Nou goed, een van de ja. laatste plaatjes nog. Voor tien uur. En dat ziet het programma er alweer op natuurlijk. Vorige week zaterdag. we zien in de wereld draait door. de Great Communicators. Ik heb geoefend, Ja, je hoort het aan mijn uitspraak. En ze hebben geweldige ideeën. Nou, papieren zak patenteren. Ik zeg Doen. in een hele rare wereld, een droomwereld. Ja, Toen je wakker wordt, je denkt, oh, oh, dat was toch echt. <laughs> Dit is de echte wereld, is toch wel gekker? Ja, dat, uh, uh, dat geloof ik ook weer, wat afgelopen week... de Filipijnen heeft toch wel last van heel veel drugsverslaafden... en oh, heel veel drugsverslaafden zijn ook weer dealers. En uh, Duterte is geloof ik de nieuwe president... en die heeft toch gezegd, ik ga dat aanpakken. En gisteren kwam hij in het nieuws met iets dat je echt denkt... wat, wat, wat zegt hij nou? Hitler was een 3 miljoen Jews. Er is 3 miljoen. 3 miljoen dragaden. Er is een. Het to te slaughteren. Wat zegt hij? Oh, er zijn 3 miljoen drugsverslaafden. die wil hem weer happy to slaughter slaughteren. Ik, ik zou die graag willen afmaken. To slaughter Wat, nog één keer? Het begint te slaughteren. Wie zei dit? Ik zei Du Tetter, de president van de Filipijnen. Die zegt van. Die, ik oh. zou blij zijn om ze allemaal af te slachten. Ja, maar en, wil uh... je dan drugs eh, vergelijken met de, de Joden die dan eh, in de. <laughs> Het ja, nou ja. is echt bizar. Het schiet en, mij maar lekker. Hij denkt wel dat hij met zijn handen in zijn haar zit en het hele land gewoon aan de druk zit. tot niks komt! Het hele land zit, ligt op zijn gat gewonnen. Denk, er ook, er gewoon. Die ligt te roken. Er moet gewoon een hele generatie tussenuit geveegd worden. Sorry, om het, het weer even... op te kunnen. Also, oh, het is ja, wel ja. Geen, echt wel. Ja, drastisch. Maar misschien is het ook wel nodig. De hele generatie is gewoon afval. Ja, maar die, die gaat vanzelf. Ja, nou ja, goed, maar ze, U, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, maar ze zorgen voor heel veel ellende in dat land. Ja, dat, dat is totaal het feest. Ja, Nou goed, nog even, even een leuk berichtje: gewoon om ja. af te sluiten. Natuurlijk. Ja, er waren twee als, als zombies verklede acteurs. Die hebben onbedoeld voor de nodige paniek gezorgd. op een snelweg bij Manchester. Ettelijke <lacht> automobilisten sloegen groot alarm. Want er was een met bloed besmeurde man en vrouw in een auto. Die kun je voorbij. En de politie heeft ze weggezet aan de zijkant. Ja. En, maar waren, de politie zei van ja, het was eigenlijk een hele leuke, leuke stijl. Die waren op weg naar een optreden waar ze als zombies moesten, moesten verdwijnen. Ze hadden zich thuis alvast gesminkt. Ja. En ze hadden dus inderdaad nepbloed bloed. En ze hadden dus van die enge, enge lenzen in. Het ziet er wel echt... Dat, ik zou ja. echt een bon uitdelen, denk ik hoor. Ja, Toch kan je niet uh, achter het stuur gaan, vind ik. Een hele griezelige foto is dat. Wat hè. Ja. Ja, die ogen ook. Het is echt de uh, walking dead, weet je wel. Ja, nou, de ja, ja. driving dead, sowieso ah, Ze meer. hadden de tanden ook even moeten regelen. Want kan, je hebt van het spul, yeah. een soort verf, kan je op je tanden doen. Lijkt alsof ze uh, helemaal rot zijn en zo. Ja, dat is, zijn zwart, ze even vergeten. Even met de zwarte stiften, dat is leuker. Bedoel, uh, onderkladderen. <laughs> nou, ik, ja, het is leuk bedacht, maar ik vind niet... Uh, dit zet ook al weer aan dat mensen oh, dit is best grappig. Ja, ik vond het wel wel leuk. Ja, het is een leuke bedacht, maar uh, het, het zet ja, verkeerd. Goed. <laughs> ja, ja. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een aflevering van Toebak Leeft. Ik hoop dat Marcus weer eens aanschaffen. Ik zal hem eens even een appje sturen, zodat hij er weer bij moet komen. Bye. Ja, Tot gaan we later. doen. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10.